Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en leeft in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede zij u van God de Vader en de Heer Jezus Christus, door den Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen van Psalm 109:18 en daarvan het eerste, het derde en het zevende vers. Laat ieder zeer een goedheid loven... want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven... zijn goedheid diert in eeuwigheid. Laat Israël niet Gods goedheid loven... En zeggen, roem Gods majesteit, zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid diert in eeuwigheid. Psalm 118, 1, 3 en 7 Het lezen van het heilige schrift kreeg je opvinden in Romeinen 8 en daarvan het eerste 17 versen. Maar vooraf het 12 artikelen van onze algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige Schepper, des hemels en der aarde...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 in des vleeses en een eeuwig leven. Romeinen 8. Zo is er dan niet heen verdoemenis voor de henen die in Christus Jezus zijn, die, niet, die leeft niet naar het vlees, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonden en des doods. Want het heen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde. En de zonde veroordeelde in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons... die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest, Want die naar het vlees zijn, be bedenken dat des Vlees is... Maar die naar den heest zijn bedenken dat des heestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des heestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet. Want het kan ook niet, en die in het vlees zijn, kan een God niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in den heest. Zo anders de heest gods in u woont, maar zo iemand dan den heest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in die is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest in des heenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in die woont, zo zal gij. Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook i sterfelijke lichaam levend maken, door zijn heest die in i woont. Zo dan broeders wij zijne schuldenaars, niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door den Geest, de werken des lichaams dood, zo zult Gij leven. Want zoveel als er door den Geest Gods geleid worden. Die zijn de kinderen Gods, want Gij hebt niet ontvangen den geest en der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen den heest der aanneming tot kinderen door welke wij roepen abe vader. Dezelfde heest getijgt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God. En mede erfenamen van Christus, zou wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Tot zover het lezen van het Heilige Schrift. Laat ons voorgaan in het gemeenschappelijk gebed. Lieve heren in den hemel, het geeft die begaafd. Dat we ook in het middag hier van deze zaterdag samen mogen komen. In uw geest der gebeden. En mocht uw lieve geest nog eens uitstorten. Het geest der gebeden hier, want zonder u kennen wij niks, niks anders doen dan alles bedorven. Maar heren, mocht gij nog een verrassende God zijn. Hij heeft toch beloofd aan uw kerk. Waar twee of drie samen zijn, daar zult gij in het midden wezen. En heren, waar dat hij komt, oh dan valt alles zo mee. Want waar hij komt, dan brengt ge alles mee. Wat een arme, ongelukkige schapsel van nodig heeft. Heren, wij mogen het van uw woord horen. De werking van dat lieve geest. En mocht dat ook in deze middag heer, gegeven worden. Och om de dode leven te maken. En ook heren, waar dat, dat werk begonnen is. Door de verdiensten van uw lieve Heer Jezus Christus. O die borg die leidt om de zonde. En om de verheerlijking zijn vaders. Om de zaligheid van uw kerk. Mocht uw volk nog eens verblijden door uw daden. Neemt alles weg Heer dat van ons een eigen is. Want ge weet, heren, wat een ellendige schepsels dat we zijn. En we staan in open en bloot voor alles dat verkeerd is. Maar leid ons in dat levende weg. O, dat weg dat gij zelf zijt. Want gij zijt de weg, de waarheid en het leven. Mocht alle valse gronden wegnemen. En achter een verkeerde weg met ons is, heren. O, geef ons het te zien. En mocht dan iedereen gedenken, Geweet weet ook, Heer, wat voor een iedereen zo nodig is. Op weg en reis naar dat albeslissende eeuwigheid. Mocht uw woord nooit tegen ons doen getijgen. Maar mocht het zegenen, o, dat het door de bloed voor ons getijgen zal. Tot de verheerlijking van een driemaal drie, drie heilige God. Heere, gedenkt aan de noden van zieken en van kranken. Gedenkt en bijzonder die jonge dochter, Heere, die daar nederlegt in zo'n moeilijke weg. En die ook zoveel schreeuwt, heren. Al oh, mocht ze nog naar de heren schreeuwen. O, dat gij nog in haar jonge hart uw genade mocht doen verheerlijken. Hij kan het wel, heren, en hij heeft toch beloofd dat hij de, de gebeden van uw kerk horen zal. O, mocht het nog dat in de jonge leven, heren, o, dat ze nog eens getijgen mocht van uw vrije genade, van uw vrije God. Ach, mocht gij nog wonderen doen, op wonderlaag horen, ook in haar leven. Het denkt ze naar ziel en lichaam, dat lichaam dat zo zwak wordt en zo dun wordt hier. Ach, mocht we er nog voor opstaan, het denkt de ouders in de weg van druk en van Krijs hier. Ach, geef ze een opening aan uw troon om daar de nood voor u te leggen. En heeft hier in de midden van uw kerk... nog dat uitstorting van de nood voor Sion's te komen. Och, u heeft nog, wees nog een gebedgevende... en een gebedantwoordende God, Heere. En gedenkt aan anderen die ziek zijn, ook een vader in... De oude vaderland die zo ernst daar neerlegt. En die dochters die hopen in deze week daar naartoe te gaan. Heren, mogen ze ook allemaal gedenken. En de wedu, wedunaars en wezens in onze midden. En in de midden van de gemeenten en erbij te Want ze zijn allemaal reizers met ons. En al de moeite en rouw van het leven. Heere, heeft nog dat we het nog gegeven mogen worden om het bij u te zoeken. Denk die ganse kerk dan over het lengte en brede der aarde. Mog uw knechten helpen en de naam nog der taal nog vermeerder gegeven. En dat uw woord nog aan de einde van de aarde gebracht mogen zijn. Help ons ook dan in deze middag hier, ook in het taal van onze vaderland, Heer, gij weet. Het. Ach, in het Engels of in het Hollands, zonder ik kennen we het niet hier. Maar hij heeft toch beloofd, ach, dat gij onze hulper zal zijn. Mogen we er nog eens ook in deze ogenblik, daar wat bij vernieuwing van mogen. Voelen en smaken. Ach, komt nog over al de bergen van onze schuld. Het is al door eigen schuld. Donkerheid en strijd, dat hebben we zelf in de wereld gebracht. Maar Heere, wees ons dan nog genade. En verbleit ons dan Heere, gebruik dan nog uw woord. Tot de verheerlijking van uw naam. Tot de beschaming van de duivel. En laat die volk nog eens zingen in deze donkere woestijn. Oh, geef dat nog hier. Al waar we zo weinig van horen, maar nog wel eens mogen horen. Dat dat volk nog eens zingen mocht in God verblijf. Oh, doet het nog om uw naams wil. Wij vragen het in de versoning van al onze zonden. Om Jezus willen. Amen. Wij zingen van Psalm 1 en daarvan het eerste, het tweede en het derde vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Dalig eit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Uw goedheid wordt nog paal nog perk gezet. Hij was mij wel van ongerechtigheid. Mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden. Zie mijn berouw, hoor hoe een boeteling pleit, en reinig mij van al mijn veile zonde. Wij zingen Psalm 51 en daarvan het eerste, het tweede en het derde vers. And the extra collection is for the building fund. <laughs> gemeente onze tekst kan vinden in het voorgelezen hoofdstuk Romeinen 8 en daarvan het 14e vers. Waar Gods woord lees al zo. Want zoveel als er door den hees gods geleid worden, die zijn de kinderen gods. Tot zover. Wij schrijven erboven de heilige geest en de kinderen gods met vijf gedachten eerst het is de geest die levend maakt ten tweede het is de geest die trekt uit het wereld ten derde het is de geest die leidt in de waarheid vier het is de geest dat leidt tot christus en vijfde, het is de geest dat leidt tot de verzekering. De heilige geest en de kinderen gods. Het is de geest die levend maakt. Het is de geest dat trekt uit het wereld. Het is de geest die leidt in de waarheid. Het is de geest dat leidt tot Christus. Het is de geest dat leidt tot de verzekering. Gemeente, met de helpen des Heren hopen wij een enkele woord over onze teksten mogen zeggen over het wonderlijke werk van de Heilige Geest. De apostel Paulus die heeft in deze brief geschreven aan de gemeente van Romeinen toen die op het derde zendelingsreis was. Toen hij was naar Korint. Hij had grote wens om de kerk van Romein te bezoeken. Maar hij moest nog eerst naar Jeruzalem naartoe. En dan hoopt hij ook naar Romein te komen. En daarom schrijft hij in deze brief dat zo rijk is in onderwijs en dat ook zo is tot troost van Gods volk en tot de verheerlijking van Gods naam. In de kerk van Romein, waar zeker vele Gentiles, zeggen wij, die tot God bekeerd zijn geworden op de verschillende reizen van de apostel in zijn zendelingsreizen. En in deze tekst schrijft hij, want zoveel als er door de geest gods geleid worden, die zijn de kinderen gods. Het schijnt dat een apostel heel voorzichtig is. En dat is ook nodig gemeente. Want hij schrijft deze brief aan de gemeente van Romeinen. En zo is het ook aan ons geschreven. En daarom is het ook zo nodig. Dat wij licht van de hemel mogen ontvangen. Om te zien. Of wij door de geest gods geleid zijn. Om de naam te hebben dat we de kinderen gods zijn. Daar loopt miljoenen mee. naar de eeuwig verdoemenis. En daarom staat het zo duidelijk hier in Gods woord. Wie de kinderen God zijn. Die zijn door de geest Gods geleid. En daarom is het zo nodig ook om ons eigen onder te zoeken. Bij welke geest dat wij ook geleid zijn. Want als hij dat ook allemaal weet. Dat er zijn vele geesten uitgegaan in de wereld. Wij kennen dat niet in Hollands vertellen. De verschillende, en daar is geen einde aan te komen. De verschillende geesten. Gij weet het wel zelf. Dat ook bijzonder in onze tijd. Zijn er zoveel geesten uitgegaan. De mooie zeven. Bij stilstaan, als je naar een begrafenis naartoe gaat. Daar gaat geen ene mens meer naar de hel. Maar daar gaat alle mensen naar de hemel. Met welke geest dat het is. Dat is zeker het geest der duisternis. En we weten dat de duivel de geest uitstiert in zo verschillende wegen. Want de duivel die heeft niet... Of een mens met een beetje godsdienst de verkeerde weg over de wereld gaat. af dat hij openbaar in de zonde leeft. Die zijn allemaal geesten. Want al deze geesten die denken toch dat het tot einde goed zal aflopen. Is dat waar of niet? Maar daar gaan we nou niet verder over in. Want het schrijft hier, want zoveel als... Er door den heest gods geleid worden. Die zijn de kinderen gods. En laat ons dan met de des sieren daar wat in deze middag over zeggen. Over de wonderlijke werken gods. Dat is de eeuwige wonder. Dat de Heere zijn heest heeft uitgestort. Ook aan de dag van Pinkster in zo'n rijke weg tot een overtuiging van de zonde, tot de leven maken. Want onze eerste gedachte daar gaat over, het is het heest die levend maakt. En dat hebben wij iedereen nodig, mijn hoorders, dat we van het doodleven gemaakt mogen zijn. Oh, en dat is het werken Gods gemeente. Dat kennen wij nooit meer van onze eigen. Dat willen we ook niet meer. Wij willen niet God lief hebben. Wij hebben ons eigen lief. En daar is geen een van de zonen en dochteren van Adam, dat, dat wil dat God hem bekeren zal. Vanzelf, wij zijn er zo dwaas... Wij willen vanzelf niet naar de hel. Maar wij willen niet zalig worden... zodat God het wil. Dat God verheerlijk zal worden. En daarom in de verdiensten van Jezus Christus... door de eeuwige liefde des vaders... heeft hij zijn heilige geest uitgestort. En dat geest, dat, dat maakt het doodlevende... In de waarachtige wedergeboorten in de ziel. Dat ken je van genesis tot openbaring lezen in Gods woord. Er is geen andere weg. Zou je op een andere weg golpen gemeente. Dan zou het eenmaal eeuwig e tegenval. Maar het is het geest Gods die uitgaat van de Vader en van de Zoon. En het is dat geest dat levend maakt. In de, in de wedergeboorte. Het, dood wordt, het dode wordt levendig gemaakt door de kracht van Gods. En door dat levenmakende werk. O oh, gemeente, dat, dat is zo'n wonderlijke werk. O, oh, wat is dat toch dierbaar te zien in de midden van de gemeente. Ik zou het anders moeten zeggen. Wat zou dat toch wonder voor iedereen zijn. Wat zou dat een eeuwig wonder wezen? Zou de Heere dat levenmakende werk van het Heest in ons en in onze kinderen doen werk? Want zonder het, dan is het voor eeuwig, voor eeuwig verloren gemeente. O dat we nog eens de Heere mogen vragen voor de uitstorting van zijn lieve geest, net zoals op Pinkster, toen de Heer zijn Heest zo. In zo'n rijme weg komt hij te storten, dat er zo vele getrokken zijn door zijn vrije genade. En oh, wat is dat voor een godvrezende vader en moeder die er wat van kennen. Af en ze dat mogen zien, dat levende makende werk in de kinderen. Oh, dat kan niet teruggehouden worden, nee. Och, wordt dat jongen of dat meisje dan bekeerd? Nee, gemeente, dan wordt het juist anders, dan wordt het onbekeerd. Maar daar gaat de kerk al zingen. Want het zegt in Gods woord dat er zou blijdschap onder de engelen wezen in de wedergeboorte van de zonde. Het staat er niet in dat de, de zondaar door genade zo ver geleid mocht zijn dat hij met Paulus hier verstaan kan wat geschreven wordt in het 16e 16 vers. Dezelfde geest getuigt met onze geest, dat wij de kinderen God zijn. Nee, maar die engelen die haar zingen, of een zondaar geboren mocht zijn door dat vrije genade. In de werk van de heilige geest. In de ziel van een gevouwen zoon en dochter van Aden. En, och, dat ken we wel eens. Dat een vader en een moeder. Die zitten maar vooruit te kijken. Och, of het recht is gemeente. Oh, dan zullen we het toch eens met sterke verlang. O, voor onze eigen, maar ook voor onze lieve kinderen. Oh, om de Heer maar te spreken. Want hij kan het wel. Maar er moet een wonder plaats nemen gemeente. En dat gebeurt wel eens. Och, ken kan ook een ondegende jongen of een ondegende meisje wezen. En dan is het wel zonder kerk. En dan moet je zo hard werken om die jongens en meisjes soms. Om ze naar de kerk te krijgen. En er komt eens een tijd. En dat het ook kerksmiddags is. En dat jongen die aan zichzelf zelf klaarmaken. En dat die vader die zegt ga je ook mee. En dat dat jongen die zegt ik ga mee. En daar spreekt het tweede punt over. Het is de geest dat trekt uit van de wereld. Dat trekt uit van de wegen, der zonden. Och... Wat, wat is toch niet een blijdschap, volk van God. Af je dat hij zien mocht in je kinderen, maar ook in je naasten. Want dat is een blijdschap dat de wereld niet van weet. En dat is een blijdschap dat Gods volk, die zou er zo blij mee wezen. Oh, ik weet het wel, wij zijn er soms zo bedorven. Wij zouden wel, wel blij wezen of alle kinderen bekeerd waren, zolang dat ook onze bekeer, kinderen bekeerd zijn. Maar soms, om nou blij te wezen met een kindje, een dochter van mij, of een zoontje van een ander in, Daar is ook bijzonder genade voor nodig. Die het vatten kan, die vatten maar. Maar wat is toch een blijdschap, wanneer dat door de heilige geest. Een jongen of een meisje of een man of een vrouw. Want we hebben het allemaal nodig, gemeente. Wij, ouderdom is geen, is geen vrije genade, nee. En vrije genade, dat is ook geen erfgoed, hoor. Wij kennen een vader in de hemel, hebben of een moeder. Die zou straks voor de troon jij. Maar dezelfde wonder, dat moet hier ook plaatsgenomen, gemeente. Maar wat is nou de wonder? Dat het kan, het kan. God die kan nog ons en onze kinderen bekeren. O dat we er nog eens veel voor mogen vragen. Wij kennen het nooit, nee, maar God kennen het wel. En o dat wij daar nog eens onze verantwoordelijkheid nog eens voelen mogen. Om onze knieën nog voor God te bijen. Dat er nog vragen werk nog hier met uw geest en mijn ziel. En in de zielen van mijn lieve kinderen. Want ze moeten toch tot God bekeerd worden. En het is dat geest dat levend maakt. En dat zal ook doorgaan. Want dat kerk gods dat zal gebouwd worden. Tot aan de komst van Christus Jezus. Wij weten niet al waar dat het kerk gebouwd zal worden. Maar het zal gebouwd worden. Want dat is Gods woord dat even zeker is. En dat woord dat zou wel plaats nemen. Het is het geest dat trekt uit van de wereld. En onze tekst dat zegt, want zoveel, niet al, maar het zegt want zoveel als er door de geest Gods geleid wordt. Daar komt ook wat te zeggen, gemeente. Zoveel, zegt het, want zoveel als er door de heest gods. Dat ken niet meer met een valse geest. Dat ken niet meer met een valse hoop, nee. Dat ken niet meer met de variseers hoop op reis naar de eeuwigheid, nee. Want waar gods geest werkt, daar gaat de mens breken met de zond. En nou ken het wezen. Dat de zon de zon kracht heeft. Want onze natuur dat heeft de zonde lief. Onze boze en bedorvende natuurgemeente. gemeente. O dat wil de zonde maar niet los. Maar God werkt in het. Met zijn geest in de ziel van de mens. En de Here die zal overwinnen. En dat volk die wordt door de liefde getrokken. O en dan zal ze met de zondebreken, oh dat kan niet meer dan kan het wezen dat we gezegd heeft als dat jongen dan gaat niet meer naar de, naar de voetbalveld en naar al de verkeerde plaatsen en dat die vader en moeder zegt jongen waarom ga je nou toch niet vanavond weg en dat die jongen met de tranen naar zijn na zijn zicht dat stroof hij zegt kan niet meer ik kan niet meer want het is voor mij de dood geworden. O, er zijn in onze midden die het wel vertellen, Toen ze daar in verkeerde plaatsen werden. En waar dat het licht van de heilige geest in de ziel opkwam. En dat ze daar niet meer konden blijven in. Maar dat ze jagen moest. Want het wordt de dood. De zonde, dat wordt de dood. Waar dat het geleid wordt door de heilige geest. Want daar gaat de licht in de duisternis op, gemeente. En daar wordt het mens ongeluk. Hij wordt niet, hij wordt niet zalig daarbij. Nee, hij wordt, hij wordt ongelukken daarbij. O gemeente, val ik van God in onze midden. Dan kan het niet anders zijn. Dat gij dat ook weet in uw leven. En dan is het wel mogelijk dat je nooit in de wereld gegaan heeft. Dat je nooit in de uitwendige zonde geleefd heeft. Maar er is toch een verschil. Want waar de geest gods is. Ook voor degenen die onder de waarheid zijn opgebracht. En door algemene genade een, een verzoenlijke leven mogen hebben. Dat is ook een voorrecht. Maar als God zo'n mens ook komt te bekeren, dan is het ook te zien. Ja. En wat is nou de verschil tussen een jongen of een meisje, een man of een vrouw. Die mocht, wij zouden maar zo zeggen, volgens God woord leven. Dat is een grote voorrecht. Want wij zouden nooit gestraft worden voor de zonde. Dat we niet gedaan, want God is geen richten. Nee, Maar hij is een recht. God. En hij straft niet voor wat niet gedaan is. Nee. Maar vergeet niet dat ene zonde, dat roept de eeuwige straf in God. Maar wat zou er dan een mens zien in een die zo in de kerk heeft opgebracht? ach, zegt het nou maar eens vanmiddelen. Wat vraagt dat volk die in de kerk zijn opgebracht? Die nooit in de wereld geleefd heeft, zomaar te zeggen. Wat zou er nou bij verschil wezen? En hoe zou het nou eens opmerken? Zo'n mens, weet je wel wat, wat er plaats zou voorkomen? Dat ook zo'n mens, die zou ook ongelukkig wezen. En kan nog wel wezen. Dat zo'n mens nog dieper eronder gaat in een ander. Waarom? Want als dat licht opgaat in de ziel, hoe dat al de tijd van zijn leven, ook onder de prediking en lezing van Gods Woord, dat Gij zat er en dat Gij zelf over Gods Woord, over de bloed van Christus heeft getrapt. Want dat kan wezen gemeente af te licht opgaat over de eeuwigheid. Dat de mens er nog dieper ondergaat in zijn hooggelukheid. Als dat een mens uit de wereld getrokken. Maar daar is een kenmerk dat wel gezien wordt. En dat is. En dat leeft niet met een onbekeerde mens. En dat wordt door de werk van de Heilige Geest in de ziel gewerkt. En dat is Oudmoed, hij wordt oudmoed, hij wordt klein. Van de natier ook met Gods dienst. En daar is zo ook een gevaar mee. Och, versta me alsjeblieft goed gemeente. Daar is ook een gevaar mee. Wanneer dat we nooit in de wereld gegaan hebben. Dat we de goede jongen geworden zijn. Dat is ook een gevaar gemeente. Maar ik zeg het niet dat alle mensen in de wereld moeten gaan. Nee, neemt het niet verkeerd op. Maar ach, de rijke jongeling in Gods woord, hij zegt, deze geboden heb ik allemaal gehouden. Maar wat, wat, wat was er bij gemist, gemeend Dat oogmoed, dat hij klein voor God wordt en onwaardig voor God wordt. Hij had nog zoveel waarde. En van de natier hebben we zoveel waarde. Maar waar God werkt, daar wordt een onwaardig mens. Onwaardig, dat hebben wij ook gezongen hier. En daar staat het in Gods woord hier. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij de voorwerp van zijn toorn. Reeds van het eer van mijn gevangenis af. Zie hij heb list tot waarheid ingemoed. Hij hier die weet al wat ik heb misdreven. Hij die mijn heest met wijsheid heb gevoed. En in mijn ziel die goddelijk licht gegeven. daar gaat de ziel ook af die in de kerk opgebracht is. daar wordt hij ongelukkig. Want dan krijgt hij te zien dat al het beste van mijn leven, dat is ook zonde. Zo, so, het is het geest dat levend maakt. Het, het is de geest dat trekt uit van de zonde. En in de derde plaats, het is de geest dat leidt in de waarheid. Oh, waar de geest Gods werk gemeente, daar gaat dat ziel, daar gaat Gods woord onderzoeken. Daar Ken niet anders wezen, gemeente. Daar gaat Gods woord onderzoek. Dat leest niet meer alle, alle boeken. Nee, dat kan niet meer. Oh, dat zegt de christendom van vandaag wel. Wij mogen de wereld ermee nemen. En wij mogen springen op de weg naar de hemel. Want het gaat zomaar niet, hoor. Het gaat zomaar niet. Want wij Gods God zijn heest uitkomt te werpen in een ziel. Daar gaat dat mens. Daar gaat door het goddelijk licht zien hoe ongelukkig dat hij is. En dan kent hij met de wereld en de zonde niet meer mee. Maar daar gaat een nieuwe leven beginnen. Want de heren die maken het oude, het oud nieuw. As dat het is in de English. The mortification of the old man and the quickening of the new man. En dan gaat die ziel Gods woord onderzoeken. Ach, gemeente, dat kun je vinden. Soms dat die arme zielen. Oh, wij zouden maar gelukkige zielen noemen. Want ze zijn het toch zo gelukkig. Maar ze zijn voor de eigen ongeluk. Ach, ze nemen wel Gods woord mee naar werk. Oh, misschien zou er hier zitten iemand die het nog weet. Later kan het nog een weer anders wordt. Maar ze kunnen na, na de werk niet aan zonder dat ze Gods woord meenemen. En dat kennen wij op middag een beetje te eten. En dan hou maar eten en dan maar weer maar hou lezen. Oh, want die ziel, die krijgt honger. Gezegend zijn die heen. die honger en die dorst. Want het is een levende werk. Het is een Gods werk Oh, daar ken je wel s'nachts een vrouw of een man wezen. Dat de een of het ander die heeft er geen indruk van. Maar die vrouw of die man die ken maar niet naar bed nee. En die blijft maar daar in Gods woordje zoeken. En wat leest dat volk? Want dat heest, dat leidt in de waarheid. En wat is niet de waarheid, gemeente? Dat leidt niet zomaar naar Christus. Nee, dat leidt in de waarheid. Want wij zijn in onze diepe val zo dom en zo stom gemeente. Dat we weten de waarheid niet, nee. Wij zouden wel eens denken dat we nog heel wat weten. Maar zo dwaas binnen wij. Maar wij moeten nog alles leren. En de Heere, de Heilige Geest in de verdiensten van Christus. Door de eeuwige liefde des Vaders. Die komt die ziel op de school te plaatsen. En dan moet hij leren. En wat gaat die ziel leren in het onderzoek van Gods woord? Wat vindt hij daar in Gods woord? Want het is een zoekende ziel. En wat vindt die gemeente? Vindt hij dan al de belofte? Nee, gemeente, zo gaat het niet. Weet je wat dat hij leest? Vervloekt. En wat moet hij zeggen? Dan moet hij zeggen, ah, vervloekt is de heen. En dan gaat hij verder. En wat vindt hier weer? Het bezoldering van de zonde is de dood. Voor mij. Niet voor mijn naast. En dan gaat het niet dat haar het gedaan heeft. Maar ik heb gedaan wat kwaad is in zijn oog. En gaat in de bed niet. O, zo'n arme ziel die in de bed niet. Slaap ik in die niet gemeente? En maar verder lezen. En maar verder zoeken. En wat vind ik? Wel Gods woord gemeente, dat is een gesloten woord. Oh, ik weet voor miljoenen in onze dag. Dan is het een woord dat alle mensen die pak maar wat ze hebben willen. Maar zo is het niet waar Gods geest werkt gemeente. Dat is een, een gesloten woord. En dat wordt alleen door de heilige geest geopenbaard. En dat, dat mens dat blijft maar zoeken. Och, daar, staat hij, daar gaat hij soms wel zo laat naar bed. Want, wat is dat met die mens? Och, het, het doet zo'n mens niet zo, zo ellendig aan om laat naar bed te gaan, nee. Want dat mens, dat leeft aan de rand van de dood, hoor. Ik moest sterven. Ik moest God ontmoeten. En ik ken niet sterven. Zo ongeluk. En wat heb nou die mens? Een berg van schuld. Een berg van schuld. En wat is die voor zijn eigen wetenschap? Van God gescheiden. Van God gescheiden gemeente. En voor mij geen hoop meer. Geen hoop. Mijn zonden zijn te veel. O, oh, als dat schuldbrief van de zonde terechtkomt gemeente. Dan gaat het arme schepsel zo diep bij En dan gaat het arme schepsel zo schreeuwen. Is er nog een weg? Dat zo'n goddeloze beest. Daar ziet hij zelfs de koeien en de paarden met een goddelijke jaloersheid aan. Want die hebben niet tegen God gezoend. Maar ik heb gedaan wat kwaad is in zijn oog. En wat hebben de here voor dat volk gedaan? Niks anders dan goed. Want daar gaat erbij, want dat lieve geest, gemeente, dat leidt in de waarheid. Daar gaat ontdekken de hoedertier en geit gods. En heeft de Heer nou zo'n mens iets kwaads gedaan? Nee, gemeente. Nee, dat zal die met zijn eigen hand willen onderschrijven. De Heer die heeft me niks is goed gedaan. Van mijn geboorten is af. Maar ik heb alleen gedaan wat kwaad is in zijn ogen. Dan wordt het nog zo'n wonder dat hij nog in het leven is. Dat de Heer het nog niet zat heeft geworden gemeente. Want God die deelt, die daal, die deelt met het mens af gemeente. Want dat geest dat ontdekt, dat geest dat getijf van de zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En ik weet er zijn ook vandaag aan de dag, en dat taal dat wordt meer, die zeggen nee, wij mogen dat niet zo verklaren. Want er zijn er ook de heenen die in de noord, in de zijdepoort inkomen en die hebben niet met het heilige recht te doen van, het, van dat van dat heilige wet die God een sterveling zet. Ze zeggen nee, daar wordt ook door de liefde ingebracht. En dat kan allemaal waar wezen mensen. Maar het is Gods woord dat getijgt er anders over. Want buiten de wet is, kennen wij onze zonden niet. Want waar er geen wet is, daar is geen is overtreding van de wet. En de wet is de schoolmeester naar Christus gemeente. Het kan wel wezen, want wij mogen niet zeggen dat het een, dat moet zo precies als de ander. Nee, het een die gaat dieper onder de wet en dan een ander, en een ander. En een die wordt gauwer naar Christus geleid dan een ander. Maar bij de overtuiging van de zonde, daar zal geen nood wezen voor een bor, Dat een arme, ongelukkige zondaar daar zalig kan maken. Daar is geen spreken van gemeente. Maar laat ons maar eerst zingen van psalm 68. En daarvan het tweede, het derde en het vierde vers. Maar het vrome volk en uw vergeugd, zou guppelen van ziel Daar zij gewoon wens verkregen, En wat er verder valt. Psalm 68... En daarvan het tweede, het derde en het vierde vers. Wij zouden het daar maar mee laten voor midden, want de tijd is voorbij. En wij zouden met een enkele woord van toepassing maar eindigen. En als de Heer het heeft, dan hopen we over veertien dagen er verder mee te gaan. Het staat toch voor iedereen. Wij worden allemaal bij een geest geleid. En wat is nou het geest dat wij door geleid zijn gemeen? Welke geest leidt ons? Wij hebben al gezegd, er zijn verschillende geesten. Maar Gods Woord dat spreekt over ene geest, dat leidt de kinderen Gods. De heest gods, dat waar dat gevonden is, daar zijn ze de kinderen gods. En dat is alleen die heest, geen ander. En als wij dat in kort al gezegd heeft, dat heest, dat maakt levende. Dat heest, dat maakt aardig. Dat heest, dat trekt van de zon. Dat heest dat in de apostel zelf gewerkt heeft op de weg aan Damascus. En daar wordt het geschreven. Hij bidt, hij bidt. Ken je er wat van gemeente? Wij zouden het eens anders kunnen zeggen. Hij bedoet. daar in die straten als een ongeluk. Onvergeven, ongenaamd. O, oh, je zou wel zeggen. Die rijke zaal van thuis. Is, heeft hij toch nou niet eerder gebed. Ah, oh, daar heeft hij wel wat, wat gezegd, gemeente. Niet zoveel gebid is, is getijgd. Maar niet zegt de Heer. Ziet gij bid, hij bid. Zou de Heere dat oog van i kunnen zeggen? Dat heeft de Heere van Paulus gezegd ook. O, zou dat oog van i gezegd kunnen worden? eens. Oud en jong. Op reis naar dat albeslissende eeuwigheid. Ken je er wat van? De werken van dat lieve geest. O, dat geest. Dat heeft. De vader en de zoon uitgestuurd. Om in de harten van de kinderen van Adam in te werken. Om dat nieuwe leven in te planten. Dat door de verdiensten van Christus mogelijk is. En dat vloeit uit het Vaderhart der liefde. Maar het zou toch wel bekend moeten worden. O, oh, wat zou het toch in de harten van Gods volk. Ze zou het zo graag aan een ieder willen geven. Och, mocht de Heere nog ook in onze midden nog eens opstaan. En ook voor die jonge meisje. Dat de Heere nog een gebed te voorheven mocht. O, dat de Heere haar nog eens geven mocht. O, dat de Heere zijn naam nog verheerlijken mocht in de bekering van dat kind. Maar we hebben het allemaal nodig, gemeente. Waar we kennen zonder de werk van de Heilige Geest, niet God ontmoeten. Wij hadden gedacht om er verder mee te komen, maar schijnt soms dat het neemt langer om wat in Hollands te zeggen is in Engels voor ons. Maar het is dat geest dat leidt straks in de eeuwige heerlijkheid. En zonder dat geest is geen leven mens. Maar een eeuwig zielsverdriet. O volk van God. al dat kan niet anders wezen. Dan dat Gij er wat van weet. Wij hopen met de helpen des heers. Later er verder in te gaan. Hoe dat dat geest. Dat leidt in de waarheid, maar dat leidt in de volle waarheid. Dat leidt eerst tot Mozes en dan tot Christus. En dat leidt ook naar de vergeving dat in Christus is, dat in Geheer in Gods woord, lees. En dat leidt tot de verheerlijking van God. Dat leidt tot de eeuwige de Heerlijkheid. Och. In onze tijd, gemeente, dan vrees ik dat we de werk van de Heilige Geest zoveel tegenstrijden. In Engels we zeggen dat we grieve de Spirit so much, omdat er zo weinig licht is over de werking van het Heilige Geest en de noodzakelijkheid van de Heilige Geest. Want zonder die Geest dan kunnen we niet bidden. Zonder dat heest kan ik Gods woord niet lezen. Zonder dat heest heb ik geen verstand gemeente. Maar, ach, wat zijn we toch ongelukkig geworden gemeente. Want, als het nou recht was, dan zullen wij afhankelijk uit de heilige geest moeten leven. Als we eens op visite gaan, dan zouden onze knieën moeten bijgen. Om de heilige geest te vragen om zijn leiding. Want het is de heilige geest dat zelf Christus beloofd heeft aan de kerk. Voor een leider, voor een trooster. En voor een, voor een die de werk van Christus aan de ziel komt toe te passen. Wat, wat is dan geen wonder gemeente dat we zo weinig ervan zien. Want het is zo weinig nodig. En we hoeven heen stenen op een ander te gooien. Maar ik voel het wel dikwijls gemeente. Dat we zo zonder de heilige geest gaan. En dan komen wij tot, dan komen we beschaamdheid gemeente. Laat me maar eerlijk wezen hoor. Wat komen wij soms zo beschaamdheid. Maar eigen schuld, eigen schuld. Want we willen het maar in eigen kracht maar doen. Maar zonder het geest Gods, dan zou het niet gelukken zijn. Nee. Ik hoop dat de Heer het nog eens heven mocht, dat we er nog eens mee bezig mocht zijn. En dat de Heer het nog eens lichter mocht overgeven. En dat de Heer zelf door de Heilige Geest het werk Gods toe mocht passen. Het kan nog gemeente, het kan nog. Wij zijn er nog in de heden der genade. En God zei nog, diezelfde God van ouds, en o volk van God, onze koning, dat is van Israëls God gegeven. En hij kan het nog, hij wilt het nog, o, bij hem is er nog zoveel ruimte voor een helwaarde zonde. Voor een die, voor een, voor wie het niet meer kan, dan kan het nog door hem. ...door het vrije ons dat hem bewogen geeft. Ik doe het niet om eeuwend wil, maar ik doe het om mijn naams wil. Mocht de Heer het nog zegenen en zijn heest nog in een, rijke, be, in een rijke weg... ...nog uitstorten in onze dag en in onze harten. Want dit wordt een persoonlijke werk, want zoveel... ...als er door de heest Gods geleid worden... Die zijn de kinderen gods en geen andere. Amen. Heren, mocht gij het woord nog zegenen. En uw lieve geest nog geven om uw woord toe te passen. Och dat wij nog door geleid mogen zijn in dat waarheid. En dat gij nog eens leiden mocht tot dat ene borg dat dat tot het ene naam onder de hemel gegeven is, waar dat mens zaldig kan worden. Heer, laat ons niet over aan onze eigen en aan de verhuurdien van onze harten, dat doen wij. Maar uw lieve geest, dat verbreekt dat harde hart. Och Heere, dat hebben we steeds nodig, elke dag. Want die hart, dat wil maar hard wezen. En dat wil maar tegen u weg in. Maar hij hebt getuigd, ik zou een willig volk hebben. In de dag, niet van mensen wil, maar in de dag van uw kracht. Och, het komt alleen van u. En het zal tot uw leen, de eer zal tot uw leen komen. Heer, vergeef dan al onze zonden. En mocht we nog alles verder wel maken, ook in deze dag. Och, Heere, geef nog een beetje lust. En nog een beetje liefde. Dat, dat door de werking van uw geest in de hart gestoord wordt. Ook nog om op te komen naar uw geest. Om te horen. Och, wat die lieve God heeft te zeggen. Want dat volk, die krijgen God lief. Al moeten ze van God gescheiden worden. Toch zeggen ze, God heb ik lief. Die getrouwe Heer. Heere, gedenk ons iedereen jong en oud, en mogen nog, o oh, je kerk nog opbouwen en verder leiden in de werken van uw lieve Geest. Wij vragen het om Jezus' willen. Amen. Laat ons zingen van Psalm 27 en daarvan het derde en het zevende vers. Och, mocht ik in die heilige bouwen, en wat er verder valt, 27, 3 en 7.